Zes uur. Het NOS-journaal. Dick Hark. Forse bezuinigingen culturele sector. Woede over hogere eigen bijdrage geestelijke gezondheidszorg. En kolencentrales moeten biomassa meestoken. Mee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 Volgens staatssecretaris Zijlstra zijn daarbij scherpe keuzes nodig... en moet de sector meer worden gestimuleerd om op eigen benen te staan. Een deel van de inkomsten moeten de instellingen zelf binnenhalen. Het kabinet wil niet overal een beetje weghalen en ontziet topinstellingen. Plannen van culturele instellingen zullen voortaan ook beoordeeld worden... op publieks bereik en ondernemerschap. Het kabinet legt het plan van de Raad voor Cultuur naast zich neer... om de bezuinigingen over meer jaren uit te smeren. En zoals verwacht stopt de subsidie voor het Nationaal Historisch Museum. Organisaties in de geestelijke gezondheidszorg zijn woedend over de bezuinigingsplannen van het kabinet. Om de groei van de kosten in de zorg terug te dringen gaat de eigen bijdrage voor behandeling van psychische klachten omhoog en er worden meer consulten vergoed. Ook voor zwaardere psychische klachten wordt een eigen bijdrage ingevoerd. Die is maximaal 295 euro per jaar. De organisaties zeggen dat door de maatregelen mensen met psychische problemen noodzakelijke zorg zullen mijden. Minister Schippers is niet onder de indruk van die kritiek. Volgens haar zit er een veel te hoge groei in de geestelijke gezondheidszorg... en moet er echt worden ingegrepen. Een groot deel van de maatregelen van het kabinet was deze week al uitgelekt. Vandaag werd nog bekend dat maagzuurremmers uit het basispakket gaan. Chronisch zieken worden van die maatregel uitgezonderd.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 Het aantal doden door de EHEC-bacterie is vandaag opgelopen tot 31. Het duurt nog zeker een week voordat Rusland het importverbod voor Europese groenten opheft. President Medvedev wil eerst garanties van de EU dat er, de, dat er in de groenten geen EHEC-bacteriën zitten. Staatssecretaris Bleker is blij met de Russische toezegging. Hij heeft de nu gekozen procedure woensdag in Moskou voorgesteld.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 In een reactie noemt de Griekse ambassade de actie van Wilders beledigend... en alleen gericht op publiek vertoon. Bij anti-regeringsprotesten in Syrië zijn opnieuw doden gevallen. In de buitenwijk van de hoofdstad Damascus zijn volgens een mensenrechtenorganisatie... zeker twee betogers gedood. Het leger zou vanaf Daak op de betogers hebben geschoten. Ooggetuigen melden ook twee doden in een stad in het zuiden. In Syrië wordt al maanden gedemonstreerd tegen president Assad en zijn regime. Kolencentrales moeten biomassa gaan meestoken. Deze maatregel van minister Verhagen past in het streven van de Europese Unie en het kabinet... om in 2020 te komen tot een aandeel van 14 duurzaam opgewekte energie. Kolencentrales stoten naar verhouding veel CO2 uit. Verhagen schrijft aan de Tweede Kamer dat hij kiest voor een realistisch energiebeleid... waarbij groene energie en economische groei samengaan. Het kabinet wil een zogeheten Green Deal met het bedrijfsleven. Dat mag projecten aandragen om te komen tot meer groene energie en energiebesparing. Verhagen vindt verder dat niet alleen de staat, maar ook particuliere beleggers... geld moeten kunnen steken in landelijke energienetten. De politie heeft een jeugdbende opgerold in het Groningse dorpje Foxhole. De elf kinderen van 12 tot 17 jaar worden verdacht van inbreken, brandstichting... het aanrichten van vernielingen en het stelen van koper en lood... Tegen de politie zeiden ze dieners dat ze een extra zakcentje wilden verdienen... en dat verveling een belangrijk motief was. Het weer dan nog. Vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Morgen eerst zon, daarna vanuit het westen opnieuw buien... bij een maximum temperatuur van een graad of 17. Zondag, eerste Pinksterdag, is het zonniger en wordt het ook wat warmer. ANWB Verkeersinformatie. Het is vooral nog druk bij Utrecht en in het zuiden van het land. Er staat nog 210 kilometer file... Ik uh, noem de bijzonderheden. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blarikum en Bunschoten 8... en de A4 naar Den Haag. Daar staat tussen Knoppenburger Veen en Zoeterwoude-Rijndijk 9 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 5. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen knopend Baterdorp en Moergestel 8. A76 Heerlegeleen tussen Voerendaal en Schinnen 5 kilometer heeft veel vertraging. N59 richting Zierikzee tussen knopend Hellegatsplein en Oude Tonge 8 kilometer. Dan de N348 vanuit Deventer naar Ommen. Daar, is, uh, daar staat de uh, file bij Raalte. De weg is in noordelijke richting afgesloten en dat komt allemaal door een ongeluk.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 WorldTicketCenter.nl Deze week alle vliegtickets in de sale. WorldTicketCenter.nl Blackberry van Tele2 Zakelijk. Bel 020 750 1544. No, no, IZ factureren, not seponeren. Gewoonlijk redt u zich prima over de grens. En toch, u vraagt zich af of uw medewerkers daar u echt begrijpen.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 Een hele avond Griekenland, de bezuinigingen in Den Haag en EHEC. Daar beginnen we mee, want het duurt nog zeker een week... voordat Rusland het importverbod op Europese groenten opheft. Vanwege de EHEC-uitbraak in Duitsland... besloot de Russische regering vorige week... om geen groenten meer uit Europa te importeren. De president Medvedev wil onder voorwaarden wel weer gaan importeren. Staatssecretaris Bleker nu aan de lijn. Goedenavond. Hoe legt u de uitkomst van die Europa-Rusland-top uh, uit? Nou ja, um, men is bereid onder uh, voorwaarden uh, uit de diverse Europese landen weer uh, groenten te accepteren. En die voorwaarden komen eigenlijk volledig overeen met wat ik woensdag, donderdag met de Russen heb afgesproken. Namelijk er moet een certificaat bij, bij de te exporteren partijen. Uh, omtrent de herkomst van de groenten, de teeltmethode, uh, een verklaring van een, uh, een testinstituut wat uh, goedgekeurd is ook door de Russen. Ja. Yeah. Uh, en uh, dus dat is op zichzelf het goede. Ja. Yeah, en wat is het slechte? Uh, er is een dus perspectief op dat uh, de grens weer open komt. Alleen ik vind het wel een beetje lang duren. Volgens mij had het uh, als het een beetje doorwerken vanuit Europa en vanuit de lidstaten moeten moet het begin volgende week toch voor elkaar kunnen zijn. Ja. Dan nou zeggen de Russen ja met dat certificaat en al die controles enzovoort. Dan moeten we naar Nederland komen en daar hebben we een visum voor nodig en dat is problematisch. Nou, uh, ik zal er straks dan met de ambassadeur over bellen. Uh, dat wordt snel geregeld, dat kunnen ze van de baan. Ja. Nou ja, tot op heden hebben ze nog geen visum gekregen. En op de ambassade doen ze een beetje lastig daarover, begrijp ik van onze correspondent in Moskou. Nee, daar zal het echt niet op vast liggen hoor. op vastlopen. Dus uh, uh, als men maandag na het weekend naar ons wil komen, dan uh, zorgen wij ervoor dat het voor elkaar komt. Ja, persoonlijk gaat u zorgen dat ze snel een visum krijgen, want dit moet snel uit de wereld. Ja, kijk, de basis is gelegd. We hebben natuurlijk woensdag uh, op zichzelf een hele goede, uh, goede opening geforceerd. Uh, in goed overleg met de Russen. Dus dit, dit moet nu ook snel verzilverd worden. Er moet niet op, uh, op het verstrekken van visa of zo uh, vast liggen. Uh... Ik heb ze woensdag uitgenodigd en hebben ze gezegd: we komen snel. Uh, en ik neem aan dat ze gewoon uh, dat ze maandag, dinsdag hier zijn. Ja. En dat we het dan uh, kunnen afwikkelen. Ja. Nou, uh, is er ook geen uitzonderingspositie voor Nederland, hè? heb ik begrepen. Want uh, de persconferentie bij, na afloop van die top tussen met VDF en Barroso. daar hadden ze het alleen maar over Europa en niet over Nederland. Nee, maar dat is ook op zichzelf heel goed hoor. Uh, wij hebben, uh, uh, het gaat om in beginsel alle Europese landen. die aan die eisen kunnen voldoen. die wij met de Russen zijn overeengekomen. Dat vind ik ook prima, uh, behalve geloof ik een aantal regio's in Noord-Duitsland. Uh, Noord Kijk, ik ben niet naar Rusland afgereisd om te proberen om een aantal weken, laten zeggen, de enige uh, het enige exportland waar het gaat om groenten voor Rusland uh, te zijn. Het ging mij erom dat onze telers, onze exporteurs, weer zaken kunnen gaan doen met, uh, met, met uh, de Russen. En het liefst uh, daarna ook zoveel mogelijk andere landen. Uh, daar hebben wij ook belang bij. Ja, als die grens maar open gaat, dat is het. Maar ja... Als die grens maar open zijn en als die grens open gaat voor alle Europese lidstaten. op de, op de voorwaarden die wij met, met de Russen hebben besproken. dan vind ik dat meer dan uitstekend. Ja, en als Medvedev nu zegt van het duurt nog een week. dan zegt u dat is veel te lang. Ja, volgens mij heeft de, de president daar een beetje een negatieve inschatting gemaakt. Ik denk dat het mogelijk is om sneller zaken te doen. Ja, en waar haalt u het optimisme vandaan wat hij nog niet heeft? Nou ja, omdat uh, de technische experts uh, uh, volgens mij al heel dicht bij elkaar zijn. Ik heb ook uh, donderdag op verzoek van uh, van Rusland een brief geschreven naar de minister, en het hoofd van uh, de federale uh, dienst voor uh, voedselveiligheid, met uh, het voorstel zoals wij dat zouden willen doen. Uh, en dat voorstel dat is nu eigenlijk ook de basis voor, uh, voor de Europese toegang tot tot Rusland. Dus ik heb het idee dat dat sneller kan dan uh, eind volgende week. Maar hoe dan ook, we zijn weer veel verder dan uh, aan het begin van deze week. Ja, goed. En alleen met VDF moet nog eventjes verder alle informatie krijgen. En dan weet hij ook dat het sneller gaat dan die week die hij vandaag noemde. Ja, maar het is mij wel gelukt om, uh, om bij de landbouwminister uh, te gast te zijn... maar bij de, de president van de Russische federatie... dat is voor mij echt de overkrepen. Dat gaat niet lukken. <laughs> dus uh, ik hoop dat je Rusland de experts zelfs snel... Uh, van start gaan. Ja, er moet iets te hopen en te wensen overblijven, meneer Bleker. Ik, dank, dat. U, ik dank u wel voor het uh, gesprek. Ja, graag gedaan. Dan gaan wij van de ene staatssecretaris naar de andere. Staatssecretaris Zijlstra die uh, moet meer duidelijkheid geven hoe hij die 200 miljoen euro gaat bezuinigen op de cultuursector. Nou, ik heb uh, bij het aantreden van het kabinet al aangegeven... dat wij een omslag willen in de, in de, in de culturele sector. Dat wij het niet gezond vinden uh, dat de culturele sector afhankelijk is... Uh, van de overheid als hoofdfinancier. Dat men uh, breder moet kijken, meer naar het publiek moet kijken... qua inkomsten, qua aanbod. Uh, men moet kijken naar andere private middelen. Dat men meer moet samenwerken. En dat is wat we beogen met, uh, met het voorliggende uh, uh, beleid. De staatssecretaris Aad ja, Gravenzande is voorzitter van Kunsten 92. Dat is de grootste koepelvereniging voor de ...kunst- en cultuursector. Goedenavond. Goedenavond. Veel van de plannen was er natuurlijk al uh, bekend. Um, zijn er nog zaken uit de brief? Want hij heeft een formele brief geschreven aan de Tweede Kamer... ...van de staatssecretaris waarvan u zegt... Van, nou, ...dat wist ik nog niet. Uh, nou, het, het is uh, behoorlijk wat kommer en kwel, Maar er zitten ook alweer natuurlijk, zoals altijd... ...een paar punten in die op zichzelf heel aardig zijn... Uh, namelijk dat je bijvoorbeeld uh, je hebt voorgenomen om niet al te veel te bezuinigen op erfgoed en bibliotheken. En dat je de creatieve industrie ondersteunt, wat overigens al eerder ook het geval was. En dat, en daar kan ik uh, ook wel wat bij voelen, productie boven ondersteuning stelt. Ja. He, met andere woorden, het maken van film, theater, concerten enzovoorts uh, belangrijker vindt dan ondersteuning. Ja, hij maar, zegt ik maak hele duidelijke keuzes. Uh, uh, dat is in zekere zin waar. Uh, maar het gaat toch tamelijk met de bottenbijl. en ongekend disproportioneel. Want uh, je mag dan het een wel besparen, of sparen, maar de andere uh, sector is daar dan ongenadigd de sigaar yes. door. En dat is nu het geval met zowel de autonome beeldende kunsten... Uh, en een aantal maatregelen op het einde van de beeldende kunsten... die tot dusver bestonden en goed hebben gefunctioneerd. En dat geldt vooral voor de podiumkunsten, waar een bezuiniging uh, op losgelaten wordt... van toch zo'n 30 tot 40 procent in een aantal gevallen. Ja, sommigen noemen dat een kaalslag. Is dat een woord wat u... Nee. Nee, ik zou het eigenlijk een toekomstig mortuarium willen noemen, want daar gaat het naartoe... Zijlstra kiest, en daardoor kiest hij voor een aantal dingen wel... maar ook voor een aantal dingen niet. Die gaan dus sneuvelen als dit niet door de Tweede Kamer wordt geredresseerd... om het zo maar eens te zeggen. Dat is een mooi woord. En um, uh, dat wordt allemaal nog veel erger... omdat er natuurlijk niet alleen 200 miljoen uh, bij het Rijk wordt bezuinigd... maar ook al vele bezuinigingen zijn ingeboekt en aangekondigd... bij gemeenten en provincies. En als je die bij elkaar optelt... dan heeft dat een genadeloze invloed op het aanbod van kunst en cultuur... met inbegrip van letteren, film... Uh, uh, post-academische opleidingen, ga maar door. Ja. Het, is, het is niet gering wat er gaat gebeuren... want die instellingen die uh, onze staatssecretaris... niet meer in zijn basisinfrastructuur wil hebben... zoals dat heet... die moeten straks allemaal toch... Uh, verder, althans dat hopen ze, dat dat kan. En zijn dus op allerlei andere middelen en ja, bronnen die, die aangewezen. Die komen op de markt, maar wanneer gaan we. Ik wil namelijk vragen, wanneer gaan we er dan gewoon iets van merken? Ik bedoel, gewoon als, als film, als concertbezoeker, theaterbezoeker. Wanneer merken we er wat van? Nou, dat, dat wou ik zeggen. Vanaf 1 januari 2013 zul je dat merken. bij betrekking tot een aantal grotere instellingen, vooral in de provincies en in de regio's. Maar de jaren daarna, dan komt echt pas de, het mortuarium uh, met zijn uh, slachtoffers uh, worden daarbinnen gedragen. Want wat je gaat zien is dat al die instellingen niet meer uh, voldoende middelen kunnen vinden of niet op tijd alternatieven kunnen ontwikkelen om hun budgetten op peil te houden, uh, waardoor ze uh, gedwongen worden om of zichzelf te verkleinen. ...en te versmallen of zichzelf op te heffen. En dat laatste ja. zal veelvuldig gaan gebeuren... ...juist in de kleinere en middelgrote uh, sector van, van de podiumkunsten. En het zal ook een enorme weerslag hebben op de kansen voor jong talent... Uh, ...dat uh, niet alleen uh, uh, graag een aantal dingen wil uh, proberen en zich wil ontwikkelen... ...maar ook nog in aantallen... Uh, op de markt wordt gezet doordat de opleidingen, natuurlijk, uh, tot dusver in ieder geval dezelfde ver studenten blijven afleveren. Ja, en dat zijn de gevolgen van de besluiten van het kabinet uh, van vandaag. Dank u wel voor uw uh, toelichting en commentaar erop. Atschav Vazander was dat, de voorzitter van Kunsten 92. Straks de reuze drachme van Geert Wilders en veel meer over Griekenland. Nu veel meer over het Pinksterweekend en eigenlijk het Pinksterverkeer in de files. is mooi. Er staat nog 180 kilometer files. Het is vooral nog druk bij Utrecht en in het uh, zuiden van het land. Op de A1 staat vanuit Amsterdam naar Amersfoort... ...tussen Laar en Bunschoten 5 kilometer. En naar Amsterdam loopt het ook goed vast voor het knooppunt Watergraasmeer. A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en Zoeterwoude-Rijndijk 8. En op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 4 kilometer. daar staat een kapotte auto. A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum... tussen hendrik ambacht en Sliedrecht-West 5... en op de A58 Eindhoven-Tilburg... tussen Best en Oorschot 3 kilometer. Tot slot de N59 in de richting van Zierikzee. Daar staat tussen knop het Hellegatsplein en Oude Tongen 8 kilometer. Dit is het NOS-Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Als Griekenland niet voldoende bezuinigt, dan kan minister De Jager niet instemmen met het volgende deel van de lening. In totaal heeft Nederland bijna 5 miljard euro aan de Grieken toegezegd. Maar die steun is niet langer vanzelfsprekend. Nee is inderdaad een van de opties. Ik vind niet dat vanwege een, een eventueel zeer zwart scenario... wat wordt afgeschilderd, dat je dan kan zeggen... je moet kosten wat kost dan toch maar instemmen. Ons beleid is het niet waardoor Griekenland in een probleem is gekomen. Het is aan de Grieken zelf om te laten zien... dat zij bereid zijn om alle maatregelen te nemen om uit die ellende te komen. En als die maatregelen niet zijn vervuld... dan zal inderdaad ook Nederland mogelijk nee zeggen, en als die maatregelen niet worden vervuld... is dat nee eigenlijk zelfs zeer waarschijnlijk. Een nieuwe financiële injectie voor Griekenland is dus geen gelopen race. Minister De Jager wil extra economische hervormingen zien... anders geeft hij het volgende deel van de lening niet. Met de hardere toon lijkt hij de critici in eigen land tegemoet te komen. Want de steun is omstreden. SGP, SP en PVV zijn falikant tegen. De PVV voert zelfs ronduit actie... Geert Wilders toog vandaag naar de Griekse ambassade in Den Haag. Nou, we hebben een uh, cadeautje voor de Grieken. We hebben uh, als cadeautje van de Partij van het strijd de uh, drachme uh, voor ze in de aanbieding. Uh, ja. de ja. de vrienden, de vrienden. Meneer Wilders, allereerst, waar heeft u die enorme drachme vandaan? Ja, nou die hebben we, om eerlijk te zijn, hier ergens uit Den Haag, uit een postzegelwinkel. Daar verkopen ze nog uh, oude drachmen En die hebben we bij een drukker laten uh, vergroten. Het logo van de PVV erop gezet. En ook uh, Spaceyman. En uh, nou ja, we hopen, helaas wilde Amsterdam hem niet in ontvangst nemen... Dat de Grieken weer opnieuw invoeren. Dat is goed voor Griekenland, want dan kunnen ze echt hun economie weer een boost geven als ze de drachmen opnieuw invoeren. Nou, helaas neemt u niet in ontvangst. Dus mijn collega Van Dijk gaat hem nu dinsdag in het Kamerdebat overhandigen aan minister De Jager. met een verzoek waarvan hij hem zijn Griekse collega wil geven in Brussel. Nou, heeft minister De Jager zojuist na de ministerraad gezegd dat Nederland nog niet eens is met het overdragen van de volgende tranche. Uh, wat vindt u daarvan? Eerder was minister De Jager ook kritisch, maar uiteindelijk heeft hij altijd betaald. En ik ben bang dat hij toch weer gaat betalen als het IMF meedoet, dat hij dan over de brug gaat. Dus de kans is gewoon groot. Dat hij betaalt. En dat is een slecht idee. Het kabinet moet geen cent meer geven. Dat is echt een naïeve politiek. Geld zien we nooit meer terug. Ook nog geld van de pensioenfondsen nu, die worden leeggeroofd. Dus het is veel beter om tegen de Grieken te zeggen: Jullie krijgen geen cent meer. En hier heb je die prachtige gedrag. maar we moeten kijken wat die er mooi uitziet. En voer hem nou opnieuw in. Dan kan je trots zijn op je eigen land. Je kan je eigen monetaire beleid, je eigen rentebeleid, je eigen devaluatiebeleid voeren. En dat geeft de Griekse economie ook een enorme boost. En wij hoeven geen water meer naar de zee te dragen. Ja, u zegt dat pensioenfondsen komen in gevaar. Maar minister De Jager zegt juist dat u er te lichtvaardig over denkt. En dat door uw acties, door geen cent meer aan Griekenland te geven... daardoor juist Nederlandse pensioenfondsen in gevaar komen. De meneer De Jager staat er echt falie kan naast. En voor kwant dus echt de belangen van de Nederlandse belastingbetaler. We zien dat geld nooit meer terug. Nou wil hij ook nog dat Nederlandse pensioenfondsen... En zorgen dat wat ze hebben uitstaan, dat dat wordt verlengd aan Griekenland. Geld zien we ook nooit meer terug. Dus hij moet dat gewoon niet doen. En laat nou, als mijn collega van Dijk dit dinsdag geeft aan hem... met dit prachtige bord als cadeautje naar de Grieken gaan... en zeggen, voer die drachme weer in. Je krijgt van ons geen cent meer, maar we wensen je veel succes met de drachme... in plaats van met de euro. Een bijdrage was dat van Lars Geerts. Nou, dan gaan we naar Griekenland zelf. Connie Keese. Uh, Connie, is het nieuws al doorgedrongen? Zijn de Grieken al achterovergevallen van schrik? Nee, ik heb nog geen reactie gehoord op de uitspraken van meneer Wilders. Maar misschien komt dat nog. Ja, en meneer De Jager, die uh, dreigt de steun in te trekken. Maar wij praten met jou omdat er natuurlijk ook nog iets anders is. Want uh, de nieuwe minister van Financiën... Of de minister van Financiën, M sorry. Hij is niet nieuw, nee. Hij is niet nieuw, nee. Maar wel nieuwe bezuinigingsplannen voor de komende jaren bekendgemaakt. Uh, voor de komende vier jaar. Wat houden die plannen in? Nou, dat houdt verdere bezuiniging in van zo'n 28 miljard uh, euro. Dat was ook een eis van het IMF en de Europese Unie en de Europese Centrale Bank. Uh, de helft ongeveer uh, ja, betekenen extra belastingen voor de Grieken. Bijvoorbeeld een extra inkomstenbelasting van 1 tot 4 procent voor... Alle belastingbetalers behalve de lage inkomens. Aan de andere kant ook extra belasting uh, op jachten, villa's, zwembaden. Uh, ja, wat meer zou gelden voor uh, de, de rijke elite hier in Griekenland. Ja, ja en verder ook uh, verdere bezuiniging in de publieke sector. en de semi-staatssector, waar ja, uitgaven en kosten en verspilling nog steeds uh, te groot zijn. Connie, ik zeg, uh, het zijn prachtige plannen. maar in Griekenland gaat het niet om de plannen. Die zijn er genoeg. Maar het gaat om de uitvoering. Belasting die moet geïnt worden en dergelijke. Gaat het lukken? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Dat in Griekenland hangt het inderdaad altijd van de uitvoering af. Nou wordt er over dit wetsvoorstel uh, nog in het parlement gestemd, eind juni. Uh, er zijn grote bezwaren, bijvoorbeeld in de socialistische fractie. He, de, de, de regering is niet ja. socialistisch. Zeker 16 uh, leden hebben grote bezwaren, maar ze hebben niet uitgesproken over hoe ze gaan stemmen. Dus dat, dat is afwachten. De socialisten hebben op dit moment 156 van de 300 zetels in het parlement, dus een een krappe meerderheid. Oké. En dan is, hij, is er natuurlijk de oppositie en uh, de bevolking. Uh, er zijn protesten bij de bevolking. De bezorgde burgers die zijn, staan nog elke avond voor het parlement. Die verzamelen zich daar. Dat zijn nee. mensen die niet aan politieke partijen of vakbonden zijn verbonden. En verder, diverse vakbonden maken zich op voor nieuwe protesten tegen de bezuinigingen. Goed. Plannen, protesten tegen de bezuinigingen. Het gaat uh, in één uh, ruk door. Dankjewel, Connie. Want uh, ik ga eventjes uh, ietsjes verderop, ietsjes meer... Uh, terug richting Nederland, want we gaan naar de Kroaten, Kroatië, want uh, er is vandaag een besluit genomen in Brussel. De Kroaten mogen er ook bij zijn. Uh, vanaf 1 juli 2013 kan het land lid worden van de Europese Unie en dan wordt het de 28ste EU-lidstaat. Dat is natuurlijk tijd voor een gesprek met David-Jan Godgoa, onze correspondent. Uh, David-Jan, uh, is het dan een feest in uh, Zagreb, de hoofdstad? Nou, het zal er ongetwijfeld gevierd worden, maar ik verwacht geen enorm volksfeest. Dat lidmaatschap van de EU is toch meer een ding van politici. En die verwachten een grote sprong voorwaarts als, als Kroatië eenmaal lid is. Maar een flink deel van de bevolking is sceptisch. Uit, ja. uit een opiniepeiling van, van afgelopen maart is gebleken dat maar uh, knap de helft van de Kroaten dat lidmaatschap nog, uh, nog zien zitten. En dat heeft met allerlei dingen te maken, met een algemeen wantrouwen in de politiek. Met de samenwerking van de Kroatische regering aan de van hun volksheld Ante Gotovina, die een eind aan de oorlog heeft gemaakt in 1995. Um, dus uh, die race die is, uh, die is nog helemaal niet gelopen. Er moet nog een referendum komen, uiteindelijk. En ik verwacht, of ik, ik, ik zal niet op voorhand zeggen, dat, uh, dat daarin dat uh, voorstel van de regering. dat ze meteen ja zeggen. Hey, uh, maar dat kijk ze eens ja ook ja, nog wel eens naar Griekenland uh, bijvoorbeeld, hoe daar de duimstroeven worden aangedaan. Nou, het ging net over uitvoering van allerlei, uh, allerlei maatregelen. Uh, kijk, Kroatië heeft sinds het begin van de onderhandelingen in 2005 uh, enorm veel wetgeving uh, aangepast en heel veel re Europese regels overgenomen. Maar de praktijk die is natuurlijk vaak weer barstig. Hè? Een pro probleem als de corruptie bijvoorbeeld, uh, dat kun je natuurlijk in de wetgeving zeg uh, zeggen dat dat verboden is, maar het gaat erom dat het ook uitgevoerd wordt. En daar moeten politici aan meedoen, daar moeten politie aan meedoen, de, de rechtelijke macht, eigenlijk iedereen. Uh, maar corruptie komt nog steeds voor in Kroatië, hoewel ze hun uiterste best doen, het, doen om het uit te bannen. Maar dat is een van die van die stekelige problemen... die niet zomaar van de een op de andere dag zijn opgelost. Ja, dat is hetzelfde eigenlijk als met bijvoorbeeld de Bulgaren en de Roemenen. Je kan het wel in de wetgeving opnemen, maar de praktijk is soms weerbarstiger. Ja, zeker. En... Uh, uh, het, de, de, de, de, de, de Kroatische regering die, uh, zal zijn uiterste best doen om dat te gaan doen. Europa zal daar heel van naar kijken. En we moeten de komende uh, anderhalf, twee jaar afwachten hoe ver ze ermee komen. Oké, okay, maar vandaag wel een heugelijke dag althans als ze van Europa houden voor de Kroaten. Ze zijn geaccepteerd en ze mogen verder naar de volgende ronde, zeggen we dan maar. De volgende ronde hier op Radio 1 bestaat uit de avondspits met Petra Grijze. Petra, wat ga je doen? Hallo Bert. Het pensioenakkoord. Belangrijk natuurlijk. akkoord, natuurlijk. Belangrijk nieuws van vandaag. Het Nederlandse poldermodel heeft weer een overwinning geboekt. Maar polderen binnen de vakbond? Ja, dat blijkt nog niet zo makkelijk. Het ging de laatste tijd natuurlijk vooral om de strijd binnen FNV. Wij praten vanavond met een andere betrokken vakbond, de MHP. Die zitten ook niet op één lijn. Wat betekent dat straks voor dat akkoord? Gaan we er echt wat van merken. En voor de toekomst van de vakbond. Dat zometeen Nationaal, het weer en het verkeer.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 GGZ Nederland weigert mee te werken aan de invoering van een eigen bijdrage voor mensen met ernstige psychische klachten. Voorzitter Bart van GGZ Nederland vindt de maatregel onverantwoord. Volgens haar kunnen veel mensen de eigen bijdrage van 295 euro per therapie niet betalen. Mensen met psychische problemen zullen volgens haar noodzakelijke, noodzakelijke zorg daarom gaan mijden. Ook aan cultuur wordt voortaan minder geld uitgegeven. Het kabinet gaat vanaf 2013 200 miljoen euro op die sector bezuinigen. Dat betekent onder meer dat er in de toekomst nog maar plaats is... voor zeven gesubsidieerde orkesten in plaats van tien. En van de zeven dansgezelschappen blijven er vier over... en ook een aantal filmfestivals, een operagezelschap en een theatergezelschap gaan verdwijnen. En het laatste voormalige lid van de Rote Armee-fractioon... dat nog vast zat, wordt vervroegd vrijgelaten...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 Vanuit het zuidwesten trekken nu forse buien over het land. Ze zitten nu vooral boven Zuid-Holland, Zeeland, een deel van Noord-Brabant en ook beginnen ze al Utrecht binnen te lopen. Plaatselijk komt daarbij ook onweer voor. En vanavond trekken die buien verder naar het noordoosten van het land. De meeste regen valt in het westen, in het midden en in het noorden van het land. Dat laatste vooral wat later vanavond. In de nacht trekken de buien naar het noordoosten weg. Erg koud wordt het niet, want de temperatuur zakt naar een graad of 9. En verder draait de wind vannacht naar het westen tot zuidwesten... en wakkert aan naar matig windkracht 3, aan zee en op het ijzermeer, vrij krachtig windkracht 5 tegen de ochtend. Morgen begint dan de dag droog, maar in de loop van de ochtend... trekken enkele buien over het westen van het land. In de middag trekken die buien naar het midden en noorden... en nemen dan nog wat toe in activiteit. En er kan ook opnieuw onweer bij voorkomen. In het westen klaart het morgenmiddag een beetje op. Het wordt morgen 17 of 18 graden. De wind waait morgen uit zuidwest. Aan zee is hij vrij krachtig, windkracht 5. In het binnenland matig, windkracht 3 tot 4. Pinksterzondag is het droog met zonnige perioden en een graad of 20. Maandag is het bewolkt en moet u rekening houden met lichte regen of motregen. Temperatuur dan ongeveer 18 graden. Na de Pinksterdagen blijft het wisselvallig, zijn zonnige perioden. En ook is de kans op wat regen, temperatuur net onder of rond. 20 graden. AMB verkeersinformatie Het is vooral nog druk bij Utrecht en in het zuiden van het land. In heel Nederland staat er 120 kilometer file. Nog even de bijzonderheden. Bij Den Bosch op de A2 richting Eindhoven staat tussen de knooppunt de Empel en Vught 6 kilometer. En op de A4 Amsterdam-Den Haag 9 kilometer tussen het knooppunt Burgerveen en Soeterwoude Rijndijk. A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 4 kilometer door een kapotte auto... En op de A15 Rotterdam-Gorkum, tussen Hendrik de Ambacht en Sliedrecht-West 5. Tot slot de N59 richting Zierikzee. Daar staat tussen knooppunt Hellegadsplein en Denbommel 4 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Petra Grijzen. Nederland ontwikkelingsland als het gaat om energie. En Job Cohen is misschien onzichtbaar. D66 al helemaal. Goedenavond en welkom hier op de redactie van Avondspits in Amsterdam. De kogel is dan eindelijk door de kerk. Er is een pensioenakkoord. Pensioenleeftijd gaat omhoog in 2020. En de hoogte van dat pensioen, dat is niet meer gegarandeerd. Volgens FNV-voorzitter Agnes Jongerius is er een jaar lang keihard gebikkeld. Resultaat mag er dan zijn. Dat vindt althans onze premier Mark Rutte. En ook hier bij mij op de redactie Eddie Haket. Die is ook tevreden als bestuurslid van MHP. Welkom. Dank u wel. U bent van de vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel. En dan hebben we het over? Tussen modaal en twee keer modaal ongeveer. Ja. En u bent ook blij met dit akkoord, toch? Uh, per saldo zijn wij positief. Er zitten ook wat mindere punten natuurlijk. Maar dat heeft te maken dat je altijd onderhandelingen voert. En dat is geven en nemen. Wat vindt u dan net even jammer? Um, dat gaat vooral over, uh, stel dat de pensioenfondsen door hun uh, hoeven zakken uh, met slechte financiële situaties, uh, dan is het geen automatisme meer dat de werkgever dat de premie wordt verhoogd en... Uh, uh, ja, er blijft altijd ruimte nu wel voor decentraal om dat op te pakken. Uh, maar het is geen automatisme meer. Het van bovenaf wordt opgelegd. En dus is het niet meer gegarandeerd dat je ook echt dat pensioen krijgt? Nou nee. ja, wel pensioen, maar niet misschien zo hoog. Maar ook met het huidige systeem uh, waar de premieverhogingen... die worden steeds, ja dat noemt men botter dan... maar een premieverhoging haalt steeds minder uit... omdat je relatief weinig mensen nog premie betalen ten opzichte van totale deelnemers die in een pensioenfonds zitten. Ja. Goed, u zegt, nou dat kan ik dan wel slikken, want ja, zo werkt dat nou eenmaal bij onderhandelingen. Je moet wat geven, je moet wat nemen. Maar binnen de bonden is toch niet iedereen even gelukkig met dit uh, akkoord. Het bekendste is natuurlijk FNV-bondgenoten, grote bond binnen FNV. En u heeft zelf ook een beetje een FNV-achtige situatie, want de vakbond Unie, aangesloten bij MAP, uw centrale, die is het dus ook niet mee eens. Hun kritiek is, de risico's worden te veel bij de werknemers gelegd. Um, nou, het klopt dat de Unie, uh, dat is de, de grootste bond bij ons dan... die heeft ook wat kritische kanttekeningen geplaatst... maar die zal het neutraal voorleggen. En er zijn andere bonden die leggen het positief voor. Dus per saldo uh, waren wij positief in meerderheid. Dus, uh, maar toch, je wil natuurlijk is, liever dat ook... Ja, liever ze ook. Van, we leggen het positief voor. Maar ik denk doen. dat wij gewoon nog een hoop... ook hebben uit te leggen aan de gewone leden. Uh, er zijn tot op het laatste moment ook nog slagen geslagen. Uh, dus ik ga de... Ik blijf positief op een goede afloop. Waarom krijgt u deze mensen dan niet toch allemaal op één lijn? Nou, dat zullen we nog moeten afwachten. Uiteindelijk bij een vakbond is een vereniging uh, van leden. En uh, de leden hebben het uiteindelijk voor het zeggen. Tuurlijk, dus... maar het is altijd prettig als dan een grote vakbond... zoals de Unie kan zeggen, leden, dit is een goed akkoord, ga eraan staan. Ja, nou, uh, de Unie heeft ook gezegd, er zitten hele positieve punten aan, de, aan het akkoord. Dus, uh, maar ze hadden ook wat kritische kanttekeningen, dus leggen ze het neutraal voor. Als er zoveel oneenigheid is binnen de bonden, VNV maar dus ook bij u... wordt dat akkoord dan ook daadwerkelijk verzilverd? straks? Op het moment dat uh, wij gewoon... Uh, op ik, ik ga er vol vertrouwen. Het is Agnes Jongerius van FNV, uh, Jaap Smit van CNV en uh, wij namens de MAP staan gewoon positief tegenover het akkoord. Dus wij gaan er voluit. We hebben dat onderhandelaarsakkoord niet voor niks getekend. Als wij weten bij voorbaat al dat de meerderheid van de leden dat zou verwerpen, zouden wij geen akkoord sluiten. Nee. Dus dat geeft ook een signaal natuurlijk. Wanneer wordt er over gestemd? In september geloof ik? najaar. jaar? Uh, nee hoor, dat, uh, dat zal... Ik weet de procedures bij FNV en CV niet. Uh, wij gaan ervan uit dat we zo'n uh, half juli, zeg maar voor de echte zomervakantie... toch wel uitsluit zullen hebben van de achterban. Goed, laten we het even hebben over dat uh, akkoord. Want dit is een theoretische werkelijkheid die nu op tafel ligt. De praktijk. Uw collega Jaap Smit, hij is voorzitter van de CNV... die zegt dat het succes van het pensioenakkoord valt of staat... met de kansen voor ouderen om ook echt langer door te werken. Want de ja. realiteit van vandaag is dat heel veel ouderen thuis zitten. Ja, het heeft twee kanten. Uh, het is eerder stoppen bij werknemers. Dat is toch, zit toch een beetje tussen de oren. De andere kant is dat ook als werknemers ontslagen worden... dat ze ongeveer 2% kans hebben, oudere werknemers, om nog aan het werk te komen. Dus dat is echt schrikbaar aan het laag. Dat is niks. En daar hebben we echt, uh, daar werd tot voor ja, anderhalf jaar geleden... bijvoorbeeld minister Donner riep nog iets van... ze zijn te weinig productief, ze zijn te duur. Uh, die signalen kwamen ook van werkgevers. En we hebben vandaag, en dat is een, toch een belangrijk moment denk ik... werkgevers, overheid en uh, uh, de werknemersorganisatie hebben gezegd... we gaan er nu voor, we gaan eens een keer benadrukken... wat de positieve kanten ervan zijn. En alle onterechte vooroordelen, wat wij als vakbeweging al langer riepen... Uh, dat hebben we ook onderbouwd, waarom dat onterecht is. Um, dat gaan we gewoon uh, over de bühne brengen. Maar en het is, moet... dat, is dat dan een kwestie van alleen goede wil en, en, uh, en zeggen dat het niet zo is? Vooroordelen zitten diep geworteld. Ja, en dat begint dat je op centraal niveau moet je die vooroordelen ontmantelen, ont ont ontrafelen. Ik. En dat moet nu tussen de oren van alle werkgevers landen. Dat, dat ze niet te duur zijn, dat ze gewoon productief zijn. En dat, uh, moet, dat is één kant. De andere kant hebben we ook als centrale, decentrale partijen, de CAO-partijen... hebben we tal van aanbevelingen gedaan om uh, hoe kunnen we die mensen juist helpen... hoe kunnen we mensen beter aan het werk krijgen. En hoe gaat dat dan gebeuren dan alleen maar zeggen dat het... Uh... Niet alleen zeggen, maar dat gaat ook uh, specifiek bij selectie, Er kunnen ondernemingsraden naar kijken, worden ouderen inderdaad uitgenodigd. Uh... Dat kan nu toch ook al? Dat kan uh, nu ook al, dat ze er naar kijken. Maar we gaan iedereen er erg alert op maken. Uh, we gaan het ook volgen helemaal als Stichting van de Arbeid. Uh, er komen ook nog beleid van de overheid bij. Uh, Mobiliteitbonussen. Uh, er gaan afspraken gemaakt worden over bon scholingsbonussen. Bonussen als mensen wisselen van baan. Dat zowel een werkgever een bonus krijgt als de werknemer een bonus. Als er dan weer een nieuw... Nieuwe banen is, neem ik aan. Als er een nieuwe baan, ja. maar ook als er iemand uh, wisselt van baan. Dus op oudere leeftijd, dan krijgen ze een mobiliteitsbonus, noemen we dat. Dus dat moet het aantrekkelijker maken om dan om ook te switchen. Uh, hè, want... En dus komt er meer beweging in die arbeidsmarkt, in die arbeidsmarkt. En, en zijn werkgevers ook meer ja. geneigd om oudere mensen aan te nemen. Goed, um, uh, tijdens zo'n periode, hè, laten we heel even nog terugblikken voor de minuut die we nog hebben. Uh, Dit is een heel tumultueus jaar geweest. Krijgt u dan meer of minder leden? Um, dat is vrij stabiel geweest. We hebben, er zijn mensen die boos zijn. Er zijn mensen die uh, door alle signalen die er komen... Uh, dat is het punt van alle risico's gaan naar de werknemers. Dat beeld wordt geschetst. Op dit moment hebben werknemers al veel risico's. We hebben het afstempelen, he, de scenario's gehad. Geen indexering een aantal jaren. Dat zit ook bij de actieven, ook bij jongeren. Dat is voor iedereen een risico. Um, dus... Het is, het is vrij stabiel. Het is niet dat wij nog winst, nog verlies aan leden hebben geleden daardoor. Hoe gaat u de dag afsluiten? Ik ga uh, zometeen uh, naar huis en ga eens even rustig uh, ook eens een keer uh, van mijn kinderen genieten. Want daar is deze week helemaal niks van gekomen. Dat was vroeg hè, vanochtend al. Het was vanochtend ook aardig vroeg weer uh, goed. op. Ja. Ik wens u een goed weekend. Dank, Dank u, u wel. wel. Voor uw komst naar de studio. Eddie Haket, bestuurder bij vakbond FME. MHP moet ik <laughs> zeggen, ja. Dit is WNL, meer over ons op omroepwnl.nl. Hans Oudzoorn, goedenavond. Goedenavond, hallo. I hallo, jij bent uh, beleggerstrainer bij Alex Vermogensbank. Ja, inderdaad. We gaan naar de AIX. Gisteren is sinds lange tijd weer gestegen, maar ja, sluit de week toch weer af in de min. En voor ze ook, 1,2% in de min op 334 punten. Wat was de genadeklap vandaag? De... Nou, de genadeklap, het zijn eigenlijk uh, actuele thema's. Uh, Griekenland nog steeds op de achtergrond. En je ziet ook dat er wat rapporten verschijnen waarin zorgen wordt geuit over de duurzaamheid van het economisch herstel... zowel in Europa, maar met name ook de VS. En in aanloop naar het Pinksterweekende zie je ook vaak dat... Nou ja, beleggers dan afscheid nemen van stukken, eh, toch een beetje zekerheid inbouwen. En als je dan kijkt naar gisteren, dat was met name een technisch herstel... dat zie je wel vaker, dat een aandeel of een index na een aantal dagen van daling... en bij de Ajax was dat maar liefst zes dagen achter elkaar... Ja, dat hij weer wat opveert. En dat zijn dan vaak uh, koopjesjagers die uh, ja, willen profiteren van uh, korte ritjes. Ja, en dan uh, ook slecht nieuws uit China eigenlijk. Hè? Want de exportgroei is daar vorige maand afgezwakt. Speelt dat ook een grote rol op de beurs? Nou, dat wordt natuurlijk wel meegenomen ook. Maar uh, als je kijkt naar de afgelopen nacht bijvoorbeeld. Uh, Azië was wel terughoudend. De Nikkei een half uh, procentje erbij. China een uh, negentiende van een procent in de min. Maar eigenlijk als je kijkt naar de Chinese beurs. Die daalt conform Europa. En ik kan beter zeggen de rest van de wereld. Maar het is ook niet vreemd dat uh, de Chinese export... na een periode van sterke groei wat afzwakt. Uh, het was eigenlijk een uh, economie die in eerste instantie... in de kinderschoenen stond. Maar inmiddels een uh, economie uh, in transitie. En je ziet dat het langzaam ja, wat volwassener wordt. En dan zie je ook dat de groei wat gaat afvlakken. Maar een belangrijk punt, als je kijkt naar de export van China... ja, ze zijn afhankelijk van de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten, net als Europa, toch wel economische problemen. En je ziet dat de consument daar de hand op de knip houdt. En dat betekent dus ook voor de Chinese producten. En China doet hard zijn best om nieuwe markten aan te boren, zoals Brazilië. Maar dat is op dit moment eventjes niet voldoende. Maar of dat nou het belangrijkste is voor de markt, dat denk ik niet. Ik denk dat het met name inflatie is waar de ogen op gericht zijn. En als je kijkt naar China, dan hanteert de centrale bank een percentage van 4%. En de afgelopen maanden was het al 5%. En dinsdag aanstaande komen ze met nieuwe cijfers over de inflatie. En ja, daar wordt met argus ogen naar gekeken. Ja, en wat ik dan nog verder niet heb gehoord in jouw verhaal is Griekenland. Krijgen we dat gewoon weer volgende week? Ja, dat krijgen we volgende week ook weer. Uh, kijk, en de Duitsers hebben vandaag voor het eerst al aangegeven... Uh, eh, dat uh, ja, uh, als je het hebt over de Griekse schuld, dat die uh, gedeeld moet worden. En uh, de schuld moet ook neergelegd worden bij uh, particuliere obligatiehouders. En ja, uh, de soap uh, continues. En dat krijgen we volgende week eigenlijk ook gewoon weer uh, als beleggers uh, voor ons kiezen. Voor de kiezen. Goed, ja. dankjewel voor nu. Hans Oudhoorn van Alex Vermogensbank. Duitsland sluit over dik tien jaar al zijn kerncentrales. En dat betekent dat de Duitsers hun energie ergens anders vandaan moeten halen. Misschien wel uit Nederland. Hoe kunnen wij profiteren van het energiegat dat Duitsland achterlaat? Ruud Kornstra, duurzaam ondernemer en nu in de studio in Den Haag. Goedenavond. Goedenavond. U, bent u al gebeld? Door wie? Door de Duitsers. Nee, ik ben niet geweld door de Duitsers. Kijk, de Duitsers gaan dat gewoon lekker zelf doen. Uh, dat is natuurlijk wat er gaat gebeuren. Overigens met onze technologie. Het leuke is dat alles wat wij ontwikkeld hebben de afgelopen jaren... maar niet hebben... Uh Ingevoerd, noem ik het maar. Zonne-energie, windenergie. Al die technologie komt van onze knappe koppen van universiteiten en van ondernemende schuurtjes in Nederland. En de Duitsers gaan het nu uitrollen. En daar neem ik mijn hoed voor af. Dat doe ik niet vaak. Want ik heb altijd nog altijd wel. Uh, Nederland-Duitsland blijft natuurlijk ook met voetbal altijd spannend. Maar in dit geval mijn hoed af en een diepe buiging voor het leiderschap dat ze gewoon besluiten om over te gaan naar de nieuwe economie. Ja, zou Nederland dat ook moeten doen? Ja. Ja, morgen. Het is, uh, uh, wij worden in het buitenland niet meer serieus genomen. Daar waar het gaat, waar wij goed zijn als ondernemers. En ook niet als wetenschap. Omdat we bij de onderste regionen van Europa horen... daar waar het gaat om uh, duurzame energieopwekking. We zijn gelijk met Bulgarije onderaan in de streep. Dus wees er trots op. We zijn een ontwikkelingsland geworden op dat gebied. En dan in de slechte zin van het woord. Nog heel even terug naar Duitsland. Want ja. uh, het gaat om veel energie. De ja. Duitsers die halen maar liefst 1 vijfde van hun energie... Uit kerncentrales we ja. zijn er nu al zeven dicht. Ja. U zegt een moedige beslissing, een goede beslissing. Maar wat betekent dat voor onze oosterburen? Nou, dat betekent dat ze dus het roer definitief omgooien. Het is, het is echt, we praten hier over een revolutie. De derde industriële revolutie. De revolutie, revolutie waarin uh, energie opwekken... en uh, dus de vorm van energie en communicatie... dus de manier hoe we met elkaar omgaan, bij elkaar gaat komen. En dat betekent, zoals altijd in de geschiedenis, een revolutie. Want wat gaat er gebeuren? Mensen gaan het doen. Mensen, bedrijven, uh, uh, woningen... Industrieën gaan hun eigen energie opwekken. Worden allemaal energieleverancier. En het nieuwe energiebedrijf wordt het energiebedrijf... wat dat reguleert. En uh, een beetje het grote internet... zoals we dat ontstaan is de afgelopen tien jaar. Internet uh, is allemaal kleine, allemaal kleine computers... die met elkaar in één keer iets groots werden. Zo gaan we dat met energie ook meemaken. En Duitsland gaat nu voorop lopen. Maar we kunnen ze inhalen. Nou, heel nog even. Want dat klinkt mooi, maar ook heel abstract. Want hoe moeten we ons dat voorstellen? Duitsland gaat dus één vijfde van zijn energie nu inleveren. Wat betekent dat? Waar gaan ze hun energie dan vandaan halen? Ze, uh, ze gaan het duurzaam zelf opwekken uit bronnen die voor iedereen beschikbaar zijn. Voor dus iedereen. Dus, dus zon, geothermie, dus warmte uit de grond en uh, windenergie. En als je dat met elkaar gaat doen en de andere wat ze gaan doen, wat natuurlijk heel erg belangrijk is. Uh, wij verspillen ongeveer voor nog meer dan 90% al onze energie. Ze gaan dus zorgen in eerste instantie uh, met energie efficiency. Zorgen dat we niet meer verspillen en dat wat we moeten opwekken, zelf opwekken. Hoe gaan de Duitsers op dit moment duurzaam met hun energie om? Kunt u dat eens schetsen? Nou, ik geloof niet zozeer dat ze uh, heel veel zuiniger zijn met energie... dan wij in Nederland. Maar wat wel zo is, dat wij nog geen 4% uh, duurzaam opwekken... en zij al meer dan 20%. Dus ze lopen wel ver voor met nogmaals met onze technologie. He, dat is wel zuur af en toe om te zien. En dat zal verder worden uitgebouwd. En op het moment dat je zelf je energie opwekt... ga je ook andersom. Het, wordt, het is ook een bewustzijnsverandering. Nou zegt u, Nederland levert al de technologie. Want dat is eigenlijk waarom ik uh, u zo graag wilde spreken... Ik dacht, u ziet enorme kansen voor Nederland. Want nu ja, daar, dus zo weinig, uh, nou ja, nu daar een, een gat valt, kunnen wij daar mooi inspringen. En dat doen we dus kennelijk al met technologie. Maar dus ja. niet meer. Waarom niet? Hoe bedoel je niet meer? Nou, alleen maar die technologie. Maar waarom niet nee, nog ja, dan, veel wat meer? Wat we niet doen, wat we missen is eventjes... Uh, en we kunnen ze inhalen. Het is wel lekker als je in de verte iemand ziet die ik moet inhalen. Dat is met wielrennen ook veel makkelijker. Dus we zien iemand die nu met onze fiets, die wij bedacht hebben... een koplopersituatie hier creëren. En die moeten we gaan inhalen, dus we moeten in zijn wiel komen. Nou, dat betekent dat we hier dus het roer ook rigoureus om moeten gooien... en niet moeten blijven discussiëren of we nou wel of niet... één kerncentrale moeten bouwen voor heel veel geld wat achterhaald is. Wij wonen alleen, dat is de narigheid, het verschil tussen Nederland... In Duitsland. Wij wonen op gas en er stroomt, eh, noem het maar, nam en shell eh, olie door onze aderen. Onze economie en onze welvaart is voor een belangrijk deel ontstaan door fossiele brandstoffen. Dat heeft Duitsland niet. Dus wij moeten van iets afscheid gaan nemen in de nabije toekomst en dus een, een andere industrie de ruimte geven. Niet voortrekken, maar de ruimte geven, niet achterstellen, om ook het andere te laten zien. Want het is natuurlijk een utopie om te denken dat er morgen geen olie en gas en kernenergie meer nodig is. Maar bijbouwen absoluut, en kolencentrales, hou op, bijbouwen is niet nodig... want bijbouwen doen we met nieuwe technologie. Want dat doen ontwikkelingslanden altijd. Hè. Er is nog nooit in Afrika iemand geweest die een kabel ging graven voor de telefoon. Een ontwikkelingsland ging meteen over op mobiele telefonie. Wij hebben net geconstateerd dat Nederland een ontwikkelingsland is... op het gebied van duurzame energie. Heeft u Wij gaan dus die fout niet ja. maken. goed maken. Volgens de Duits-Nederlandse handelskamer kan Nederland ervan profiteren... van wat er nu in Duitsland gebeurt. Maar dan moeten windenergie, biomassa en moderne energienetwerken sterker worden gestimuleerd. Vindt u dat ook? Ja, maar daarmee wordt dan altijd weer gesuggereerd... dat je dat moet subsidiëren. En dat is de grote fout. Dat betekent dus ook meteen dat een grote groep rechts Nederland denkt no way, want duurzaamheid is links en is groen en is geitenwolle sok. Dat is niet waar. Het is big business. We kunnen er heel veel geld mee verdienen met elkaar. Maar het is dus niet uh, subsidiëren. Het is een leffing, nou hoe heet dat nou, een, een gelijk speelveld maken voor de duurzame energie. Legt u dat eens uit? Nou, het is misschien wel leuk om dat te doen met, uh, op een hele eenvoudige manier, want het is zo eenvoudig, zelf opwekken, zoals vroeger de volkstuintjes werkte. Vroeger had je als Nederlander, kreeg je 200 jaar geleden, kreeg je een stukje grond iets buiten, uh, buiten de stad. En daar kon je dan uh, de slaaf dan moest je de kazaartjes kopen... dan groeide daar sla uit. En over die sla betaalde je geen belasting. En je moest wel je fiets betalen om het op te halen. En voor eigen gebruik mag dat. Als wij morgen de ruimte geven in Nederland om mensen die hun eigen energie opwekken, om daar geen btw en geen energiebelasting over te laten betalen, over het leveren van die stroom, wel over transport, dus de kabels, alles gewoon betalen, dan kun je vandaag al goedkoper groene stroom leveren uh, dan grijze stroom. Via zelfopgewekte energie. Zo, Zo eenvoudig is het. dat. En Ik weet ook dat u uh, een fan bent van onze premier, premier Rutte, die zichzelf groenrechts noemt, net als u. Nou, een Tijd geleden was dat. Hij uh, vindt het, uh, hij okay. het wat vaker, uh, hij loopt het wat wat minder vaak de laatste tijd. Ja, en dat vindt u vast een teleurstelling. Want als al die plannen zo simpel waren, waarom lukt het dit kabinet dan niet om dat in te voeren? Nou ja, ik dan, dan is natuurlijk ook altijd weer dat komt weer die, die duurzame ondernemer die dan tegen de grote is. We moeten ons goed realiseren dat als je aan de slager vraagt om vegetarisch eten te gaan promoten, dat dat een gevoelig punt is. Dat gaat nooit lukken. Wij zijn zo groot in uh, fossiele brandstoffen. Dan gaan we hier in Nederland een, uh, uh, de topsectoren voor de toekomst uh, gaan, we, gaan we samenstellen. Dan is een, een denktank van wijze mannen en af en toe een excuusvrouw ertussen, en die worden dan samengesteld... en die worden samengesteld uit de oude economie, uit de oude industrie... uit mensen, uit de fossiele brandstoffen. Ja, logisch dat je dan niet iets nieuws krijgt. Dus het is een samenspel, en ik zeg dus nogmaals niet... dat we morgen met gas en olie en met, uh, uh, met fossiele brandstoffen moeten stoppen... maar we moeten hand in hand nu zien dat dat uiteindelijk eindigend is... en dat het een voordeliger model is om om te schakelen... en daarvoor op te gaan lopen. En ja, dat is even wat baanbrekend werk. Dat is veel moeilijker in een, in, in een land zoals Nederland... waar die olie en gas zo belangrijk is... als in Duitsland, waar ze helemaal geen olie en gas hebben. Dank u wel. Ruud Kornstra, groene ondernemer. Het is vrijdag, dus tijd voor de vrijmibo van WNLs Wiegenhammer. Deze keer vanuit Utrecht bij een feestje van de lokale afdeling van D66. De partij die een jaar geleden glorieus won bij de Tweede Kamerverkiezingen... is er een jaar later reden voor een feestje. Ik zie het nog zo voor me, die Polonaise Alexander Pechtold voorop. Wat u daar goede herinneringen aan? Ja, ik heb er absoluut uh, goede herinneringen aan. Ja. Deed u mee? Ik deed mee aan de Polonaise en de volgende dag had ik iets wat hoofdpijn. Ja. Doet u nog steeds mee aan die Polonaise? Of ik nog steeds mee... Ja, kijk, bij D66 is het iedere dag feest. Uh, en uh, als het politiek inhoudelijk gaat, dan kan er nog steeds een heleboel anders. En moet er nog steeds een heleboel anders. Uh, Dat is ook een slogan, hè? Anders, ja. ja. Ja, anders. En we vinden ook, anders moet het dan de huidige regeringen doen. Maar u... Er regeert wel een klein beetje dan over deze stad. Ja, over deze stad, ja. ja en hier hebben we gekozen voor groen, open en sociaal. In een financieel gezond beleid. Zonder de sociaal kwetsbare te raken. Klinkt heel degelijk, een gezond financieel beleid. Daar zal niemand tegen zijn. Nee, maar je moet het wel doen. En ik vind dat je verantwoord met je geld moet omgaan. U kunt dat. Ja, D60 kan dat, ja. Daar wordt wel eens gezegd, politiek ligt op straat. Ligt politiek ook in de kroeg? Ja. Ik zou niet weten waarom niet. Politiek kan je overal bedrijven of in ieder geval bespreken. En als je wil dat het leeft, dan moet je zorgen dat het juist niet alleen in een gemeenteraad is of in een Tweede Kamer of in een Eerste Kamer. Dan moet het juist ook onder de bevolking leven. En of dat nou op straat is of in een kroeg. Bij voorkeur in een kroeg dan, maar... Ja, ik kom hier natuurlijk iets later binnenvallen. Is hier zojuist politiek bedreven? Nee, wel besproken, maar niet bedreven. Het idee van de vrijdagmiddagborrel bij ons is juist dat, dat we proberen om zonder microfoons... wat vandaag jammerlijk mislukt, <lacht> um, maar verder zonder debatleiders en zonder voorafgestemde onderwerpen... iedereen de kans te geven om gewoon eens rustig met elkaar te praten over de onderwerpen die hen interesseren... in plaats van een mening of een standpunt neer te leggen. Maar deze microfoon bevalt u niet? Dat heb ik inmiddels in de gaten. Ja. Hij is best mooi hoor. Maar voor een politicus, die moet iets met die microfoon doen. Die moet ja. mensen bereiken. Hoe bereikt u de mensen hoe bereiken wij die mensen? Door, door juist uh, voorraad te organiseren die soms heel erg onderwerp gedreven zijn. Zoals debatavonden waarbij we echt duidelijk een bepaald standpunt of een onderwerp neerleggen. En alle leden vragen wat is jullie mening? Help ons om die van ons te vormen. En door ook deze vrijdagmiddelborgers te organiseren. Waarbij je juist ongecompliceerd rustig kan bijpraten over wat, wat leeft nou eigenlijk. Ongecompliceerd ook soms ongenuanceerd? Nou ja het blijft een kroeg dus als dat moet dan moet dat. maar uh, is hij soms ongenuanceerd deze man? Ja nou, nee. Maar toch niet. Nee, keurige mensen. Leuke mensen. Leuke mensen. Ja, dat kleeft toch een beetje aan de partij wordt gezegd elitair. Wat bedoelt u met elitair precies? Weet ik eigenlijk niet. Nee, maar dan, dan is het dus ook een beetje een niet-zeggend woord. En we zijn een open partij. We staan open voor alle leden. Iedereen is hier welkom. Niet alleen leden, maar ook niet-leden. Ik heb net nog met een niet-lid die meegekomen is uh, een biertje gedronken. Campagne voeren? Uh, toch nee, langzamerhand. Dat is, uh, dat is uh, oprechte interesse in iemand die hier meekomt. En ik vind het wat wij hier doen. En kijk, u zegt van politiek ligt op staat. Maar politiek gaat natuurlijk eens met elkaar praten over de inrichting van de samenleving. Hoe je publieke ruimte wel inrichten. U klinkt verstandig en u kiest de juiste woorden. Maar er zijn heel veel mensen die dat niet kunnen. Waarom is voor hem politiek toch interessant? Uh, ik denk dat iedereen mee kan praten over politiek. Kent u hen bijvoorbeeld ook? Die mensen in die oude wijken? Achterstandswijken worden ze genoemd? Uh, ik ken er niet heel veel. Uh, gewoon met de simpele reden dat ik uh, hier in de binnenstad woon. En elke dag naar de Uithof fiets. En dat is een beetje mijn actieradius. Um, maar... Klinkt een beetje saai ook wel, hoor. Nou, mijn leven is helemaal niet saai. Oh, ja, ik heb een uitermate leuk leven. Maar het is... De... Je hoeft toch ook niet elke dag met mensen in contact te zijn. Omdat ik geloof heilig dat mensen daar prima uh, voor zichzelf kunnen opkomen. Dat mensen best weten uh, wat hun belangen zijn en waar ze gelukkig van worden. D66 geluid, het komt nu in volle kracht tot me. En er kan natuurlijk nog steeds heel veel anders. En er moet anders, wat ik net al zei. Uh, ik denk eerst aan het pensioenakkoord, wat, uh, wat vandaag is gesloten. En, uh, Fatma Kozerkaya, uw vertegenwoordiger, noemt het een waterig akkoord. Ja, en ik sta nog steeds met een glas water. En het is inderdaad een waterig akkoord, want het moet allemaal veel sneller. In de toekomst uh, uh, ja, willen we die uh, veiligstellen. moeten er hervormingen. Is D66 dan een partij voor ongeduldige mensen? Ja, dat denk ik wel, ja. En dat was Winger Hemmer in gesprek met de lokale afdeling van D66 in Utrecht. Zometeen op deze zender Brands met boeken. Dit was Avondspits. Ik wens u een heel fijn weekend. Dag.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 Doe doen we, voorzitter. We zijn het eens. Nee, u gooit 90% van het bos weg. Kom op. Radio 1. Dat doen we niet. Want die mensen krijgen andere voorzieningen, voorzitter. En dat wilde heer Cohen maar niet horen. Het nieuws van alle kanten.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 NCOI, de grootste opleider van werkelijk Nederland... weet dus geen ander de theorie aan de praktijk te koppelen. Hoe hoog leg jij de lat? Festival Zwart. Onthullend kunstenfestival in de Zwolse binnenstad. 5 tot en met 10 juli. Kijk op beeldvanoverijssel.nl De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.